De gemeenteraad van Rotterdam wil dat minister Schulz haar plan voor de Rijksweg A13-A16 aanpast. Het huidige plan levert te veel overlast op voor omwonenden, zegt de Raad. De nieuwe weg moet de A13 en de A16 met elkaar verbinden via een extra rondweg ten noorden van Rotterdam. De Raad vindt dat er twee tunnels in moeten komen, maar Schulz heeft dat tot nu toe afgewezen. China gaat zijn leger met 3000 man inkrimpen. Dat heeft president Xi Jinping gezegd bij de start van een grote militaire parade. Het Chinese leger telt nu 2,3 miljoen militairen. Met de parade werd herdacht dat 70 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Azië. Aan de parade deden 12.000 militairen, 200 vliegtuigen en 500 panzervoertuigen mee. Tennister Kiki Bertens is uitgeschakeld op de US Open. In de tweede ronde verloor ze in twee sets van Serena Williams de nummer 1 van de wereld. In de eerste set stond Bertens lange tijd voor, maar het werd een tiebreak en ook daarin verspeelde ze een voorsprong. De tweede set ging met 6-3 naar Williams. Het weer, eerst nog kans op mist, verder buien met lokaal kans op onweer, maar tussendoor ook wat zon. Het wordt 16 tot 18 graden, ook morgen is het wisselvallig bij maxima van 15 tot 18 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Preda utrecht tussen industrieterrein Avelingen en Lexmond 9 kilometer. Brandde vanochtend een rood kruis boven de rechterrijstrook vanwege een technisch probleem. Dat is inmiddels uit. Tot zover de verkeersinformatie.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 Cos'è fatto il fatto e però che no regala sorriso io ti porgo una Rose. su questa amicizia nuova pace sì, perché Un sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Perdon. Se quel che tote è fatto, io però chiedo. Regala mio sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Perdon.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 So excited just from her perfume to sun Je no staat te weet Ik